See you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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme... na de uitspraken van president Knot van de Nederlandse Bank. Die zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is. Al komen de officiële CBS-cijfers pas over een maand. Rutte vindt dat de voorzichtige positieve signalen... niet moeten worden overdreven. Er moet nog heel veel gebeuren, zegt hij. Ook ING-klanten mogen onder voorwaarden hun hypotheek versneld aflossen. Daarmee hebben nu de vier grootste banken van Nederland gehoor gegeven aan de oproep van minister Dijsselbloem. Die wil dat banken geen boete rente rekenen als klanten versneld hun hypotheek aflossen. De regeling van ING geldt net als die van ABN AMRO alleen voor klanten bij wie de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. In Eindhoven is een deel van een hijskraan op het spoor gevallen. Daardoor rijden er geen treinen van en naar Eindhoven. De hijskraan werd gebruikt bij de verbouwing van het station. Rond drie uur vanmiddag knakte de bovenarm af. En die kwam terecht op de bovenleiding van een aantal sporen. En daardoor kwam het hele station zonder stroom te zitten. Er is niemand gewond geraakt.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 Een pater uit Maarse is een jaar geschorst vanwege een fout tijdens een gebed. Dat gebeurde in april tijdens een dienst in Apkoude. Na het heffen van de hostie vergat hij de woorden, want dit is mijn lichaam. En zonder die woorden is de mis niet geldig. Maanden na het incident hoorde kardinaal Eik erover. en Die besloot dat de pater uit Maarsen een jaar lang niet mag voorgaan in de eucharistie.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de avond Loose lips sinks ships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 Je weet pas je weet That would work, and my vision is imperfect, so I don't need lurk for it. Don't wish wishing for some change, like a church. Work. Www.zfmzandvoort.nl a lot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 Mais moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts et hey. goûter papa